Verder zei hij dat Israël alle reden heeft om sceptisch te zijn over de intenties van Iran. Iran beloofde dit weekend in Geneve onder meer om voorlopig geen nucleaire installaties op te starten. In ruil daarvoor worden de economische sancties verlicht. Twee vlaggen die ooit bij president John F. Kennedy in de Oval Office hingen... zijn voor veel geld verkocht op een veiling. Na de moord op Kennedy kwamen de vlaggen in het bezit van zijn secretaris... Ze gingen nu voor 313.000 euro onder de hamer. Vier keer zoveel als het veilinghuis had verwacht. Een schommelstoel, waar JFK vaak in zat omdat hij last had van een rugpijn, leverde 65.000 euro op. Afgelopen vrijdag was het precies 50 jaar geleden dat John F. Kennedy werd doodgeschoten. Meer dan 100 vogelspotters zijn gisteravond naar Zwolle gereisd, omdat daar de zeldzame sperwerel is gezien. Mensen kwamen zelfs uit Zeeland om een glim van het dier op te vangen. De vogel is gespot bij een tankstation aan de IJsselallee in Zwolle. De sperwerel hoort van oudsher wel thuis in Nederland, maar wordt bijna nooit gezien. In de afgelopen 100 jaar is hij maar drie keer gespot, voor het laatst in 2005 in Drenthe. In Scandinavië, Rusland en Noord-Amerika komt de sperwerel vaker voor. Het weer bewolkt in wat lichte regen. De temperatuur ligt iets boven het vriespunt. Aan zee is het wat zachter. Overdag wisselend bewolkt met zon en een bui. Het wordt 8 graden. Dinsdag verandert er weinig. Wel is het dan iets kouder. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Dit is de nacht van het goede leven. We gaan er niet op de heen. Voor je door de juister heen tot een nieuw. Hoort het, we gaan weer reizen bijna 8000 kilometer naar Ko van Gemert in Willemstad op Curaçao. Al waar hij een half jaar verblijft om te schrijven en te genieten. En waarvan, ja dat gaat hij ons wekelijks uh, vertellen. Uh, het is hier iets uh, over, uh, het is daar nu denk ik iets over 10 uur zondagavond. Dus wel net zo donker als hier. Nou, het lijkt wel wereldnet, ik ga hem nu bellen. Taring! Ko, ben je daar? Kootje! Ko? Ko? Ko? Momentje. go, go, go, go, Co. Lukt het niet? Had je hem wel eerder gebeld om te proberen? En toen ging alles wel goed? Oh, daar is hij. Ja, ik co, ben er ben wel. Ben... Ja, je bent er wel. Er was gewoon een ja. knopje wat even omhoest. Een knopje? Om ja, ik ben zijn... vergeten. <laughs> nee, er zijn hier te veel knopjes. Dat is. Ik uh... Geloof het, ja. Hé, ah, okay. hey, coach, hoe is hij? Ja, het is heel goed. Het is heel goed, ja. Ik kan niet anders zeggen. Um, uh, hoe was dat bezoek van het uh, koninklijk paar aan jullie eiland? Ja, ik heb, ik heb, er, ik heb ze niet gezien. Ik, ik, heb oh. er niet, ik heb er ook geen moeite voor om, om dat wel Stond je niet te vooraan? Nou, deze keer niet. Volgend bezoek misschien, nee. nee. Ik heb er, er niets van gemerkt. Af, ja. af, af en toe een kleine file. En, en het feit dat er nog... een Lichte rel was over het cadeau dat ze kregen, want dat was een, uh, een, een kus, uh, tenminste het was een, een kunstwerk, ik, ik zal je voorlezen wat er in de krant stond, het ja. was een kus, dat moest het kunstwerk voorstellen dat maandagavond op het Brionplein werd aangeboden aan het koninkpaar, het gaat om een werk van... Zogenoemde sumpinja's, dat zijn dornen van de wabi, dat is een struik. Ja. En samen moeten ze een mond voorstellen die nee. kust. Ja. En dit geheel is op een deksel van een oude oliedrum gemonteerd. Ja. Maar um, als je er dichtbij komt, dan, gaat er een, dan gaan de lippen rood worden en hoor je een zoen. En dat deed het niet. Want uit veiligheidsoverwegingen was de elektronica eruit gehaald. En uh, nou ja, dus was het alleen maar een soort doornen uh, uh, rondje. En uh, men sprak er schande van dat dat nu juist het cadeau moest zijn wat onze vrienden uit Nederland hadden gekregen. Dat was een beetje vervelend. Vooral ook voor de kunstenaar Herman van Bergen, want dat is een heel leuk kunstwerk, want ik heb het een paar jaar geleden gezien. En dat is heel geslaagd, maar het sloeg nu eigenlijk nergens op. Dat was het enige rimpelingetje dat Het enige wanklankje. Oh, ja. Okay, okay. ja en heb... Er werd op Facebook daarna enorm veel over... Ja, daar zit ik niet op, maar dat hoor ik dan van anderen. Ja, ja, ja. Dat er veel vrouw, over ja. gediscussieerd werd. <laughs> Oké. Okay. Ja, ik heb het even opgezocht. zo die Kunoekoe, een kus uit het wild. Klopt, ja. En eh, inderdaad, als je het, het videofilmpje ziet en je... Mua, mua, je ziet die lippen rood worden. Dan, dan is het wel helderder dan dat je het alleen maar zo... Ziet, ja, dat is het is zo. leuk. En die Herman van Bergen doet heel veel met die, ja. met, die, met, die, met die Wabi, hoe heet het ook weer, Wabi Struik. En dat is nu ook te zien. Want er is een. Want donderdag gaat er een, een tentassing. Tropisch Koninkrijk uh, wordt geopend in Zwolle. Waar ik net op het nieuws hoorde. Zo'n ontzettende fijne sperwer te zien was. Maar dit oh. heel te zijde. <laughs> maar in Zwolle in het een, een mooie museum. De fundatie is een tentoonstelling Tropisch Koninkrijk. En als je nou iets van Curaçao's kunst wil zien, onder andere van die Herman van Bergen, ja? dan kun je daarheen. Ik zou het doen. Het is leuk. Ja, het is want het, het is kunst Aruba, Curaçao, Sint ja. Maarten, Bonaire, Saba en Sint. Ja, alle, alle, alle eilanden. Maar hij, het is eigenlijk voor het dat... eerst in Nederland dat daar, dat daar zo. Er uh... zijn wel eens toen een uh, tentoonstelling. waar ook een aantal van die mensen zijn geweest. Maar het is ja. nu echt een heel mooi overzicht tentoonstelling gemaakt. En dat zal, zullen ze vast goed gedaan hebben. Want dat fundatie is een mooi museum. Ja, ik zat, uh, ik zat op internet te kijken. en er zijn hartstikke interessante werken. Uh, er stonden wat voorbeelden. Nou, dat ga je dus missen. Dat is nou wel weer zielig voor jou, Cor. Dat ga ik missen. Maar dat, dat, uh, dat red ik wel. <lacht> Goed. Nou oké, okay. dat is een goede tip. Vanaf uh, aanstaande vrijdag zal het ja. open zijn voor het publiek. Museum ja, en Fundatie. Ik wil toch een beetje in de, in de beeld en de kunst blijven als je ja. het uh, ergens vindt. Want, want hier, dat is dan wel op Curaçao, is een tentoonstelling uh, van, een, van een, uh, een, een Limburgse kunstenaar. Een schilder en een glazenier, Charles Eick. En dat is wel een merkwaardige man. En, uh, ik, uh, ik vind hem heel... ...leuk omdat hij, hij, schijnt, enorme pesten hebben gehad... ...de alle hoogwaardigheidsbekleders. Die moest wel eens een generaal schilderen met allemaal van die medailles om... ...en die, schilder, die medailles was hij vergeten door op te schilderen. <lacht> en, en toen die man vroeg waarom heb je dat niet gedaan... ...zei hij, die heb je vast niet verdiend. <lacht> Ah. Dat, dat, dat, vind ik, dat, dat, dat, dat vind ik mooi. Dus ik, ja. vind, ik heb iets met die Israël Eick. Ja, ik, in de, in de hij, de vijf... hij is al in de 19e eeuw geboren. Hij is 1887, ja. 90 tot. Hij is overleden ja. in 1983. Klopt, ja. maar in de vijfde... ik geloof 52, is hij hier een aantal maanden geweest. Ja. En uh, hij schijnt hier op iemand verliefd te zijn geworden. Oh. Hij, hij was overigens doof. Uh, in, zijn, uh, in zijn jongen jaar heeft hij ziekte ge gekregen worden door die doof. Werd. Maar hij uh, heeft hier allerlei uh, hele kleurrijke dingen uh, geschilderd. Ja? En hij, ook heel veel. En een aantal daarvan zijn nu te zien. En toen hij hier was heeft hij een, een, een, een, een opdracht gekregen om in het postkantoor een groot wandtableau te schilderen. Ja? En dat is geweigerd en rode benen oh. omdat er te veel zwarte mensen op waren afgebeeld. Nou ja, ja, dat was in, in 1952, dus dat ja. is onvoorstelbaar. Wat, dat is wel wat, en hoe men dat toen al hier. Ja, Nederlanders natuurlijk, dus. Ja, ja, inderdaad. Maar ja, enfin, ik, ik, vond het leuk om uh, het En is het is in, dat, in, in landhuis Bloemhof. Bloemhof. Wat, wat, wat ja, is dat, dat voor is, plek? Ja, dat is een, een landhuis net buiten het centrum van, van Willemstad. En uh, het heeft een galerie. Dus er worden veel tentoonstellingen georganiseerd. Okay. En uh, in december geef ik daar een workshop met oh. iemand. Het schrijven van. Gedichten bij beeldende kunst. Oh, wat leuk! Ja, maar goed. Hé, hey, um, uh, ik... ik, ik uh, ja, ga door. Nee hoor, ik, ik hang aan je lippen. Je ja, wou vast iets zeggen. Nee, je gaat ook iets vertellen over Boeli van Leeuwen. Ja. Ik, wil, nou, ja. Ik, ik, ik, ik, ik zat even op te zoeken. Ja. We, weet je, Ken jij deze uitspraak van, van hem? Het is een door-eiland waarop ik geboren ben. schraal als het lichaam van een opgroeiende jongen. Weer barstig van droogte en verschroeid door het licht. Dat uitspraak ken ik niet. Maar uh, prachtig gezien, maar, gezien toch? Ge, Heel ik, ik ken deze woorden niet. Oké, okay, nou goed. Maar het is, het is prachtig dat het nu allemaal in het Letterkundig Museum te zien is. is een klein tentoonstelling, heb ik begrepen. Wordt dan ook geopend... En er is ook een, een, een, een tijdschrift, De parelduiker komt uit. Waar, waar zijn werk uh, aan de orde wordt gesteld. Misschien moet ik nog Dat even zeggen: Boelie van mooi. Leeuwen, natuurlijk een van de bekendere uh, Curaçaose schrijvers. Ja, in 2007 overleden. En uh, was hier een heel, heel bekende man. Die liep altijd uh, met een hoed op, waardoor hij altijd enorm opviel. En hij heeft een mooie boeken geschreven. En, uh, ik vind een van de leukste verzameling columns Geniale Allergie heet die. Ja. En uh, ik weet niet of je tijd hebt anders... dan lees ik daar nog een, een, een citaatje uit. Ja, ja, doe, doe. Ja, zal ik het doen? Ja. Wat ik wel dan weer bijzonder vind... ik weet niet of dat in de Nederlandse krant ook stond... maar hier wordt dan weer gezegd... dat de familie niet op de hoogte was gebracht... dat die tentanting er was... en dat op 15 december die overdracht zal plaatsvinden... Uh, en even, kan dan, uh, ik je nog volgen nu? Waar heb je het nu over? Oh, nou, Boeddie van Leeuwen. Ja? Zijn nalatenschap wordt aan het Letterkundig Museum gegeven op 15 december. Uh, ja, door wie? Uh, uh, wie geeft... door de, nou, ik dacht door de familie. Ja? Maar eh, blijkbaar hebben die familieleden zijn niet op de hoogte gebracht... dat, dat die nalatenschap die uh, in het bezit was van twee mannen... die, de boel hadden onder, die het werk van Boeddie van Leeuwen hebben onderzocht werden... En die hebben niet gezegd, blijkbaar, volgens mijn krant... van nou, 15 december gaat het gebeuren, hoor. Je wordt van harte uitgenodigd. Kom daar vooral heen naar Den Haag. Blijkbaar hebben ze dat niet gedaan, volgens mijn krant. En euh, lazen, la, lazen ze dat dus in de krant. Oh, nou ja, goed, okay. ah, Dat is goed, oké. Okay. Oh, oh. Doe jij maar lekker citeren. Het zijn kleine dingetjes. Ik maak het nu te ingewikkeld, geloof ik. Ja, nee, dat komt ja. Gaat het dan goed verder, een beetje? Ja, met mij gaat alles goed. Overijs. Gips is ja. eraf. En, uh... Ja, je was jarig ook. Ja, ik ben weer een jaartje ouder. Ja, ik heb weer lekker soepjes je... gekookt. en uh... ja. Het is weer goed. Ik heb de slingers opgehangen. Ik hoop er en... volgend jaar bij te zijn. Ja, okay. ik, zal, ik zie het hier. Ja. Boedie van leven. Geniale allergie. Ik ben 25 jaar ambtenaar geweest. Vanaf het moment dat ik in dienst zat, heb ik nooit anders gehoord... dan dat we op het punt stonden naar de bliksem te gaan. Tijdens de voorbereidende vergadering waarin de begroting in Altaar werd geflanst, heerste ieder jaar weer een ondergangstemming. De opeenvolgende gedeputeerde van Financiën verzekerde hun collega Soto Fotsje dat de begroting voor het komende jaar met kunst en vliegwerk min of meer sluitend was gemaakt. Maar dat in de begroting van het daaropvolgende volgende jaar de naakte waarheid zich in al zijn afschuwelijke gedaante zou manifesteren. Men zong altijd hetzelfde deuntje. We zijn een volk van ongedisciplineerde, inventieve, natuurlijk begaafde mensen die op geen enkele manier gebundeld kunnen worden tot een regiment. All chiefs, no Indians. Een volk van generaals met carnavalsepauletten. Ieder leger bestaat uit een menigte grauwe soldaten die linksomkeer en rechtsomkeer kunnen maken en op commando in de houding gaan staan. Dat verdommen we te ene malen. Wie niet kan wennen aan deze geniale allergie, hij repatriëren ten spoedigste overhuizen naar Aruba. Dat vond ik een mooi stukje. Is van mooi. Burie van leven. van Ja, vind ik ook een mooi stukje. En ja, volgens mij geldt het ja. nog steeds. Er verandert ik helemaal niks in al. de wereld. Hé, hey, lieve Col, we gaan het afsluiten. Ja. Jij bent volgende week, ga je eventjes op vakantie naar Suriname? Zeker, maar dan hoop ik je weer te treffen. Is goed. Ja? Oké, okay, fijne week. Je mooie uitzending nog. Doeg. Tot later. Dag. Nou, dat is een prachtige zaak. Wandelen door de stad en luisteren naar verhalen over die stad... gemaakt door kunstenaars. Verhalen over heden, verleden en toekomst van het gebied. Gebaseerd op verhalen en ervaringen van bewoners uit dat gebied. Nou, wandel mee en laat je meevoeren... door een unieke audiomix van stemmen, geluiden, muziek... Uh, Soundtrack City biedt ondertussen uh, nou, al twintig geluidswandelingen uh, aan... in Amsterdam, Rotterdam en Istanbul. Nou, en er zijn nog veel meer wandelingen op komst. Uh, er is nu net een hele speciale uitgekomen. Een geluidswandeling die de wandelaar door de ogen van Herman Heijermans... Uh, door de Amsterdamse pijp van de vorige eeuw voert. Nou, ik lees even voor... Uh, Heijermans meesterwerk op hoop van zegen... werd in Nederland ondertussen al meer dan duizend keer gespeeld... en vertaald in alle talen van de wereld. Maar wanneer Heijermans in 1892 in Amsterdam arriveert... is hij 27 en heeft slechts 62 cent op zak. Een jaar later gaat zijn eerste stuk in première... en is hij redacteur Kunst en Letteren bij de net opgerichte Telegraaf. Voor zijn zogenaamde Valklandjes, he, korte schertsen, die 30 jaar in, in die krant verschenen. Voor die Valklandjes fileert hij het alledaagse leven onder het pseudoniem Samuel Valkland. He, de, euh, hij wandelt dag en nacht door de stad. Hij kijkt en luistert en treedt de harde realiteit tegemoet met zachtmoedigheid. Het zijn deze valklandjes die de basis vormen voor de geluidstocht door de straten van de pijp. Je waant je in de straten waar de witte pest rondwaart. Je ervaart de schrijnende sociale ellende. En je realiseert je weer wat het woord verzorgingstaat betekent. Nou, einde citaat. Nou, deze wandeling heet uh, Stemmengeschuifel. Is gemaakt door Renate en uh, Samen met de acteurs van Toneel op Amsterdam. Dus u hoort onder andere Kitiko Bwa, Gijschotten van Aschat, Lina Rijn, Margijn Bos. Nou, uh, die is trouwens niet van... Uh, <laughs> Margijn Bos is van uh, dood... Nee, die is van Barland. Goed, uh, nou ja, de wandeling begint bij Café-restaurant De Ijsbreker... aan de Amsterdamse Weesperzijde. En ik laat u de eerste track horen. Track 1. Weesperzijde. Dit is het startpunt van de wandeling... U staat op het voetpad langs de Amstel, met uw rug naar de ijsbreker. Alles van leven is wonderlijk. Iemand zit in zijn kamer.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 Dromers die als gierigaards hun eigen droomleven bewaken. Hallo, ik ben Kitty Koepa. Ooit speelde ik de rol van Knieertje. De vissers weden we in op hoop van zegen van Herman Heyermans. Een arm mens wordt wel bezocht. Regen en regen. De boel most rotte. Daar was geen oude aan. En zo ga je de winter in. De harde winter. Ach, ach, ach. Dat is een rol die in mij zit... Heilmans heeft veel meer geschreven dan alleen op hok van Zegen. Hij was een groot schrijver... die onder meer met een scherp geslepen pen... het leven beschreef dat zich afspeelde in de pijp. U ziet de pijp daar liggen... aan de overkant van de Amstel. Ik zal u meenemen op een wandeling... door dat kruisweb van lange... Smalle straten die in de tweede helft van de 19e eeuw aangelegd zijn aan de rand van de stad. Stelt u zich voor dat de pijp letterlijk uit de polder gestampt is als buitenwijk. De boeren en tuinders moesten plaats maken voor eenvormige straten en goedkope huizen waar de mensen op elkaar gepakt zaten. Alles werd naar één model opgetrokken. Loop naar rechts op de stoep in richting van de Toronto-brug voor u. Blijf daar staan, onderaan de trap. Laten we met het einde beginnen. Heijermans werd op 26 november 1924 begraven. Op zijn kist had men de rode vlag van de SDAP gedrapeerd. Partij van de Arbeiders. Zijn partij. Daar aan de overkant op de Amsteldijk reed de begrafenisstoet. Langs de oefers van de Amstel zag het zwart van de mensen. Ze stonden overal. Op de brug, de daken, de balkons... In stilte. Roerloos. Zo brachten zij de laatste eer aan de man die hen een gezicht had gegeven. En een stem. Jaren eerder had Heijermans in de krant alles gefantaseerd over zijn eigen begrafenis. Een begrafenis eerste klasse. Als een eerste klas begrafenis doet, door de straten trekt... heeft dat altijd iets ontroerends voor me. Ik verbeeld me lijk te zijn. Ik stel me voor dat ik onder het zwarte laken lig. En de belangstelling van de mensen die omkijken... gaat me persoonlijk aan het hart. Dit is geen grap, echt niet. Een eerste klas begrafenis is het grootste feest van je leven. Als je zelf onder de kransen ligt. Zo kost je om te beginnen persoonlijk geen cent. Geen minuut financiële zorg... Uit de benauwde doofpot van je burgerlijkheid ...word je plotseling kosteloos in het volle straatrumoer gebracht. Je hele leven ben je door geen lakeien bediend. En nu lopen er dozijnen om je kist. Wat staat hun dat kostuum mooi. De zwarte livrei. Bent u al bij de Toronto-brug? Stop onderaan de trap. Je boft, mijn jongen. Eindelijk steek je dan eens anderen de ogen uit. Het heeft lang geduurd, maar nu ben je er. Adieu, slager, kruidenier, groenteboer, bakker, melkboer. Adieu, huurbaas, belastingautoriteiten, kleermaker. Adieu, ik lach jullie uit. Ik die hier alleraangenaamst lig... terwijl mijn ergste vijanden, zelfs mijn buren... goed van me dienen te spreken... en niemand iets van mij te vorderen heeft... Mijn jongen, dit is de kroon op het werk. Loop via de trap naar boven. Sla linksaf en loop over de brug. Sta stil op het midden van de brug. Op de dag van zijn begrafenis... werd Herman Heijermans door tienduizenden... misschien zelfs wel honderdduizend namelozen... erkend en geëerd... als de man die had beschreven waar zij van droomden. Verlost te worden uit de pijn van het bestaan. Van dichtbij maakte Heijermans de schrijnende sociale ellende mee... die aan de orde van de dag was en die hij aan de kaak stelde. In een lange reeks toneelstukken gekruid door de volkstaal. De volgende scène had zich af kunnen spelen in een van de huizen waar u nu... Hm, nou, kijk. We met... Het wordt, het het het. Het wordt het het geen krenten. Geen krenten. Het wordt... krenten. Ik... ik loop nu naar buiten en ik loop rijvelrecht de Hamstel in. Oh ja, doe wat je hier Nou, maar deze keer zal je het zien. Als ik dood ben, dan heb jij het op je geweten. Jij, Ben jij een man? Nog geen stuk van een man. Je bent een beul. Je drijft me het water in. Ja, hoor je dat? Hoor je dat? Hé, oh, hey, hey, hey, schreeuw niet zo voor de buren. Ha, voor de buren. De... De buren. Nou, ja. iedereen mag het weten, hoor, wat jij voor een kerel bent. Oh ja? Als ze oh, me al ja. ophalen, nou, dan weten ze wie er schuld heeft. Oh ja. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Wat een kerel om zich met mijn keuken te bemoeien. Nou, nee. Sorry. Doe nou maar zelf. Je hebt me voor het laatste gezien en dat is voor jou geweten, Judas. Keuken hen. Vrouwenbeul. Ja. Vrouwenmoordenaar. Ja. Op de trap kwamen belangstellende buren. Toen zij de deur opensmeed, had zij ze dadelijk in de gaten. Nou, jullie horen het. Ik ga me verdrinken. Ik houd geen uur meer aan met die kerel. Ik ben mijn leven zat. Zat. Drie dubbel. Zat. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nou laat ik me niet weer omhouden. Als we me ophalen, dan weten jullie het, hè? Dan komt het op zijn geweten. Ja, nou, als je het doen wil, doe het dan dadelijk. maar ik kan niet zoveel woorden over vuil. Ja. Je hebt het al twintig maanden willen doen en er komt nooit wat vuil. Je hebt er geen lef voor. Hè? En nou wil ik zien dat je te water gaat. Nog geen voetbal, nee, nee. Heijermans verdiende zijn brood ook als journalist. Hij fileerde het alledaagse leven in een rubriek in de krant onder het pseudoniem... Samuel Valkland Junior. Kom, we lopen verder. Loop verder over de brug tot het stoplicht. Hij wandelde door de stad dag en nacht. Hij keek en luisterde. In zijn zogeheten Valklandjes, die vanaf januari 1893 in de telegraaf verschenen, trad hij de harde realiteit tegemoet met zachtmoedigheid. Het zijn vooral deze Valklandjes uit het einde van de 19e eeuw die onze gids zullen zijn op onze tocht door de straten van de pijp. Steek de straat over. Bij het stoplicht. Start aan de overkant de volgende trek. Naar de eerste track van de bijzondere geluidswandeling Stemmengeschuivel. Gemaakt door Renate Zenschny. En als u de rest wilt horen, en natuurlijk nog veel leuker... die hele wandeling erbij wilt maken... Uh, ga dan naar www.soundtrackcity.nl. Nou, Daar wordt van alles helder uitgelegd en dan kun je ook downloaden, et cetera. Goed, uh, we gaan het mysterie van Emily spelen. Dus... Jan Emaus, ik moet hem er even bij pakken. Die heeft hier een uh, tekst geschreven over iets of iemand. En u moet raden wie of wat het is. En uh, dan moet u bellen naar 0800-1121. En dan uh, moet u mij vertellen wat u uh, denkt. Uh, dit is. En dan kan je een knijpkat winnen. Maar ik heb nog een extra opdracht, hè, dat weet u. Ik wil ook een culturele tip. En dan niet uh, Bon Jovi of het Rijksmuseum... of het Museum voor Heide Oud Ik wil graag dat u mij vertelt welk boek u aan het lezen bent... welke film u gezien heeft, die u mooi vond... of uh, welke wandeling u gemaakt heeft... of welk museum u bezocht heeft... of uh, welk programma of documentaire... Of, nou noem het maar op. Gewoon iets cultureels, wat u aanspreekt... Wa wa dat wil ik eventjes uh, delen dan weer met de rest van de mensen. Kan een goede tip zijn, toch? Ja. En, uh, en, en, en, en ja, nou goed, whatever. Het gaat lukken, toch? Hè? Jullie gaan mij bellen, 0800 1121. Maar het gaat natuurlijk in eerste instantie om het spelletje. Het mysterie van Emily. Hier komt het eerste fragment. Vroeger had je soaps. Hè? Die dreutelden dag in, dag uit, door over een stel mensen. Die woonden allemaal in dezelfde straat. Of ze zaten allemaal op dezelfde school. Of ze waren allemaal familie van elkaar. En die mensen, die beleefden allemaal dingetjes... En elke dag was er een dingetje nog maar half beleefd... zodat iedereen de dag erop de andere helft van dat dingetje wilde zien. En als zo'n soap al een paar jaar te zien was geweest... dan merkte je dat aan de rare dingen die de schrijvers gingen bedenken. Omdat ze alles al zo'n beetje al bedacht hadden. hadden. Nou, dode mensen kwamen ineens weer terug... want ze waren eigenlijk helemaal niet dood... maar hadden een geheugenverlies of zo. Dat pakken we tegenwoordig anders aan. 0800-1121 als u het denkt te weten en u een fijne culturele tip hebt. Goed, we gaan naar luisteren. Ja, we gaan nu Jan Pieter draaien. Jan Piet is net... He's left the building. Uh, maar uh, van zijn... Uh, ik weet het nummer niet meer. Hoe heet het nummer? Ja, Trek 7, maar goed. <laughs> we gaan gewoon luisteren. Jan piet en Dix. How I've been trying To reinvent myself Constantly changing Chasing my shadow How I've been struggling To cut losses my mom suffered Further in my journey Into her unknown Embrace your psychology Discover your destiny Unchain your identity Your true gypsy soul For I still Still have unseen In any recent dream I still haven't found the lights of Phoenix It's like I'll never reach that spot My glowing faintly in the dark I still haven't found my lights of Phoenix My desert moire is my only trump card. I play it whenever my heart's on the line. Someday my guy me working to fill up this vacuum, fill up my senses with love and control. Oh, I still, still haven't seen In any recent dream I still haven't found The lights of Phoenix It's like I'll never reach that spot Now glowing faintly in the dark I still haven't found My lights of Phoenix Lights of Phoenix, Jan-Piet en Tix. Dit was van CD. Het vorige uur was hij mijn gast. Met prachtige verhalen. Zoek hem op in het theater. Um, aan de telefoon. Inge, goeienacht, Inge. Hallo, Adeline. Hi. Hoe is het, hoe is het met jou? Ja, goed. Oké. Okay. Ja, ik slaap veel te goed de laatste tijd, dus ik, ik hoor jouw programma bijna nooit meer. <laughs> nou goed, je kan, het, je kan het overdag terugluisteren, maar dat is toch anders. Het is echt een nachtprogramma. Vind ik, tenminste ja. zo bedoel ik het. Ja. Goed, Inge, wat, wat denk jij dat het is? Nou, ik dacht van Coronation Street. Coronation Street. Coronation Street, dat bedoel je, hè? Die Engelse serie. Ja, ja. ja, ja. All right. Met Miss Maples. Teraw, I love... Ja, ik... Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik moet je zeggen dat ik, uh, ik, het kwam bij me op, maar ik weet niet even zo goed hoe die uh, serie er precies uitzag en wat er gebeurde, eerlijk gezegd. Ik weet dat ik als kind, het was het zwart-wit nog, daar, daar keken wij heel vaak naar. Oh ja? Ja. Okay, oh, ja nu, al, nu, nu al jaren niet meer, want het loopt nog steeds, hè? Ja. Het is fout, ja, is het Inge, wel. maar dat maakt helemaal niet uit. <laughs> Leuk nee. om je weer eens aan de okay. lijn te oh. hebben. Ja, vind ik ook. <laughs> wat heb je vandaag gedaan? Nou. Ik ga je vertellen, ik ben vandaag met een vriendin meegewezen... naar de Paranormaal Beurs in Hilversum. Ja? In Goeiland. Ja? Nou, het was eigenlijk een verschrikkelijke afgang... omdat er bijna niemand kwam. Oh. Het was niet zo goed georganiseerd, vind ik. Ja. Maar uh, het was wel hartstikke gezellig. <laughs> maar wat doe je op een paranormale beurs? Ben je van de paranormaliteit? Uh, nou, niet echt. Maar een vriendin van mij die is handleeskundige... En dat doet ze ongelooflijk goed. Dat is echt, uh, ja, heel mooi om te zien hoe zij handen leest. Ze heeft het bij mij ook een keer gedaan. Ja. En daar heb, daar heb je echt wat aan. Echt waar? Maar, ja, absoluut. Nou ja, het is een, een wetenschap, hè. Het is, um, in je hand is heel veel zichtbaar, blijkbaar. En dat kan je aflezen aan van alles en nog wat. Aan de dikte van de hand en de kussentjes en de lijnen die er lopen. En ja, als je haar hoort spreken, dan ben ik altijd helemaal... Uh, Geboeid. Ja, ik, ik, ik, had, ik heb het ooit, uh, ik ken een paar uh, basisdingen. Ja. En dat is wel heel grappig, want uh, er zijn wel, dat is wel, om nou maar eens wat te noemen. Je hebt een levenslijn, hè, die loopt zo langs de muis van je duim. En dan daarboven ja. heb je dus, dan is het je, je hoofdlijn. Hè? Die komt vanuit je, tussen je wijsvinger en je duim vandaan. Ja. En bij de meeste mensen in Nederland komt dat uit één punt. Maar je hebt ook ja. mensen, waar er, dan zit er een centimeter tussen. Dan klopt iets okay, niet. Oké, en wat houdt dat in dan? Nou, mijn idee is van dat als het uit één punt komt... dan ben je toch eigenlijk vooral rationeel ingesteld. He? Dan denk je toch vooral goed na over je leven ja. of wat je doet. En bij mij zit er een centimeter tussen. Vandaar dat ik ook nooit verder kon. Ja, ja. <lacht> Dus jij loopt als een kip zonder kop door het leven. <laughs> Helemaal goed. Maar uh, heb je nog iets gekocht of gedaan op die beurs? Ja, ik, ja, ik heb een hele mooie ring gekocht. Ja? Die is gemaakt van een schelp. Ja, zegt: uh, Ik ben dol op schelpen. Maar dit is een uh, prachtige uh, toepassing okay. van de schelp. Die komt uit Thailand. En ik heb een soort rateltje gekocht voor mijn kleinkinderen. Er staat allemaal kleine plankjes. En uh, nou, nee, het is heel grappig. Oké. Okay. Grappig, in ieder geval. Heb je nog beelden of schilderijen gemaakt laatste tijd? Ja, ik ben weer bezig. Ik ben nu allemaal hondjes aan het poetseren. Oh, heel goed. Ja, ik ben dol op honden. Ja, ik ook. Ik heb er eentje. Ja, dat weet ik. <laughs> nou goed, Inge, het was, het was fout, maar het was leuk om je aan, het, aan, aan de lijn te hebben. En uh, ik wens je hele goede nacht. Ja, dankjewel. En jij ook. Doeg. Tot kijk, doeg. Adrie, denk jij ik nou ook Coronation Street? Ja, maar mag ik dan met, mag ik uh, vals spelen dan? Ja, je mag vals spelen. Jij wel. Oh, Oké, okay. nou ja. Is dit uh, alles? Is dit Dallas? <laughs> is dit alles? Wat bedoel je? Is het in Dallas? Nee, <laughs> je dacht ik doe dan Coronation Street niet... maar dan, ge dan geef ik nu eens Dallas. Nee, dat is niet goed. Nee, dat is ook nee. helemaal niet goed. Dus kom maar met je tip. Oh, mijn tip. Ik, ik zou uh, naar het Ademermeer Station gaan een keer... Waar je In het restaurant zitten, als het er nog is hoor, als het open is. Ja? dat is hartstikke mooi om te zien van binnen. En, en stappen we op het tremmetje. dan oh. wordt naar Amsterdem en weer rijdt. Dan oh, dat... heb je een culturele tocht. Oh ja, dat is ook zo. Dat, is, dat, deed, dat deed ik vroeger wel toen, uh, toen mijn zoontje nog heel klein was, heb ik ook wel. Maar ja? is lekker in de zomer, ja. Met het hele ouderwetse tremmetje. Nee, maar wat je binnen in het station ziet, je ziet allemaal bordjes van uh, Vanaf het punt dat ze naar het buitenland reizen. weet je. Tenminste, ik weet niet of ze het gedaan hebben vanaf daar. Maar het is, het is heel mooi om te zien. Om te proberen. Oké, het, is... okay, het Haarlemmermeerstation in Amsterdam. Al jarenlang niet meer in gebruik. Maar als een soort museumpje. En ja, uh, ook getooid met een restaurantje of een cafetje. Ja. Nou, is. En, uh... en die hippie die zingt bij je. Ja? Ik denk dat de Walli-Tax hoor. Zet ja. een soort op van die tax Oh, oké. Hij is iets voller van stem. Ja. Ik denk steeds, als hij, als hij inzakt, ik denk, hé, hey, dat is Wally. Ja, nou, ik vind dat hij net iets beter zingt dan Wally, maar... Uh, ja, wat voller. Wat voller, hè? Maar ja, het was wel een generatiegenoot, alleen Wally heeft het niet uh, gered, hè? Nee. En Herman Heiman, die is wel ziek geëindigd tussen het Muzenplein en de Diepebroekstraat. Ja. Die staat al eens gezien, de Herman Heijmansweg. Nee. Nee. Oh, moet je een keer doen. Oké, okay, ga ik doen. Dat <laughs> is het verleden. En hoe ga je naar die rode baron? Neem je dan lijn 3? De rode bioscoop, dat is daar op het, het Haarlemmer... De rode bioscoop, ja. Op, bij het uh, Haarlemmer, Haarlemmer... Hoe noem je dat nou? Haarlemmer, Haarlemmerplein. Haarlemmerplein. Haarlemmerplein, ja. Ja, bij de Vinkestraat. Bij de Vinkestraat, ja. Waar je, daar zat mijn schoonmoeder in het bejaardentehuis... Ja. Dan gingen we naar de rode bioscoop en dan gingen we daar. Maar ga je naar op, met lijn 3? Ga je met lijn 3 even kijken hoor. Ja, je, volgens mij kan je, is het eindpunt van lijn 3 daar. Nou, weet ja. je, 92, 92. <lacht> Zoek het even op Adrie. Ik ga door. Doei. Ja, oké. Okay. Dag. Ehm, um, eens even kijken hoor. Want ja, oh ja, het volgende fragment. Ja. Het is natuurlijk wel gedoe hè, zo'n soap. Allemaal acteurs en actrices die de hele tijd maar weer al die soapteksten moeten leren. En heb je ook nog spelers die na twee jaar zeggen... ja, nou doe je hoor. Kan je als schrijver weer bedenken waarom dat karakter... voor zover daar sprake van is... waarom dat karakter dus ineens naar ergens ver weg verdwenen is? Allemaal gedoe dus. En gedoe kost geld. En een soap moet niet al te prijzig wezen. Want het moet allemaal terugverdiend worden met wasmiddelreclame. Hoe maak je een soap nou simpeler en toch even profijkelijk? Nou, wie het wist mocht het zeggen... Nou, iemand wist het helemaal. Zo weten we nu. 0800, 1121. als je denkt... Volgens mij moet je het nu kunnen weten. Hé, hey, vergeet die culturele tip niet, hè. En wij gaan luisteren naar Jan van der Smit. Vanmiddag presenteerde hij, of zondagmiddag presenteerde hij uh, in het Wilhelminadok uh, in Amsterdam. Zijn uh, uh, album In de Weide. En ik vind dit, dit vind ik zo... Dit vind ik zo'n ontroerend liedje. Moet je even luisteren. Suiker ligt in het dressoir. In de la. naar nee, die aarde. Ben ik van die zakjes. Leg je ze er niet? Oh nee, ze liggen hier zo. Maar jij bent ook de enige die suiker hebt. Dat doe je ook nog steeds. Dat je dat nog nooit hebt overleerd. Ja, die hebben ook rookt. Je het toch zomaar stopt. Maar Corrie heb nooit rookt hoor. Ik ken ook niet vanzelf, die asma. Zou hij het uh, Jan op bezoek bij zijn uh, bejaarde moeder? Ik weet het niet, ik vind het heel erg mooi. Uh, het is Jan Smit, Jan van der Smit noemt hij zich... om niet verward te worden met die andere Jan Smit. En uh, ja, ik vind het heel mooi. Aan de telefoon hebben we uh, Willem. Willem, jij bent als, ja. oh. als eerste. Goedenacht, Willem. Goedenacht. Ja. Wie ja de goedenacht. Waar denk je dat het over gaat? Ik denk dat het... Uh, ja, ik had er twee. Dan ben ik die tweede... Uh, helaas kan ik daar niet meer op komen. Dat vind ik wel heel jammer. Maar uh, de eerste, al ligt die nogal uh, voor de hand... Uh, dat uh, was uh, goede tijden, slechte tijden. Ja. Ja, dat is natuurlijk helemaal fout. Want er wordt natuurlijk niet... Nou, nee, ik zeg niks, maar het is fout. Laten we het daarop houden. Ja, ik was, ik was er al bang voor. In die tweede, dat, uh, daar kwam ik helaas... Uh, Helaas die beroep. Oké. Okay. Nou, dan ben ik nu geïnteresseerder in jouw culturele tip. Uh, uh, het gaat dus wel echt om een, uh, een soop. Dus... Nee, je moet goed luisteren. Maar het is moeilijk. Maar... Oh, oh, nee dan... Uh... Het gaat wel over een soort soap, ja. Een uh, soort soap. Een soort soap. Nou, meer zeg ik niet. Ik wil graag jouw culturele tip. Uh, dat is uh, Penosa op televisie. Heb je net vanavond gekeken? Ik heb vanavond gegeten. Oh, niks ja. verraden, niks verraden. Ik moet altijd zondagavond slapen, want anders red ik die nacht niet. En ik ga morgenochtend, ga ik lekker kijken. Ik vind het spannend. Ja, ja ik ben uh, verbaasd dat, uh, uh, dat het al zo lang loopt en dat het, uh, dat het zo populair is. Waarom? Waarom ben je daar verbaasd over? Ja, omdat het eigenlijk uh, parallel loopt met uh, overspel. Ja, daar vind ik dus geen reet aan. Sorry. Oh, ik? Nee, nee ja, ik, ik, ik, ik, ik heb het een soort idee dat het een, een beetje raakvlak heeft met elkaar. Nou, weet je wat ik heel vervelend vind in, in het overspel? Ik weet niet, die actrice, ik weet niet hoe ze heet... die dus uh, in overspel is, die heeft zo'n dooie kop. En die kijkt met die dooie kop. En die ja. dat kleine mondje en ik word helemaal gek van dat beeld. Dat kan ik... Heb ik zoiets van... Mensen wil ik eigenlijk in, die, in de televisie even haar door elkaar schudden. Ja, die kijkt als, alsof ze al dood is. Uh, zeg maar. Ja! Ja. Goed. Ja, ik, Willem! Ja, ik weet, ik weet, je bedoelt, ja. Ik ga je afsluiten. Uh, het was dus fout. Je tip, uh, Pinoza, vind ik een goede tip. En, uh, en ik wens je nog een goede nacht. Doei! Ja, en wat, en wat, wat boeken betreft... Uh, ja. ben ik gek op alle boeken van uh, Charles Bukowski... Oh, oké. Okay, goed. Ben je, hou je ook van drinken? Uh, uh, op zijn tijd, ja. Oké, okay, okay, dan is het Ja, ja zeker. <laughs> en uh, te beginnen met, uh, met het boek van Charles Bukowski, uh, Dat is ook zijn eerste roman. Uh, uit, uh, uh, even kijken, Postkantoor. Postkantoor. Alright. Goede Goeie tip. Uh, dankjewel. je Dat is echt, uh, dat is echt een, hele, een hele goede tip. Het is ja, en omdat het zijn eerste boek is en omdat je dan Stok. echt een man... Uh, Leert kennen dat hij niet tegen onrecht kan. Willem, uh... ik ga door. Dank je wel voor de tip, want er hangt nog iemand. Oké? Okay? Okay. Doeg. Doeg! René. René. Ik uh, hoor mezelf terug. Wat is dit? René. René, hang je nog? René? René? Hallo? Nou goed. Maakt niet uit, ik ga het laatste fragment voorlezen. En dan, uh, dan komt het wel goed, denk ik. Uh, daar ik. Die acteurs die houden de zaak maar op. Het is veel beter om een paar paradijsvogels op te sporen. Hè? Types die je regelmatig langs ziet komen. Bijvoorbeeld in uh, Man bij het Hond. En die hun dingetje te laten doen. Tenminste, uh, natuurlijk niet helemaal hun dingetje. Want dan valt het publiek in slaap. Nee, je verzint gewoon dingetjes voor ze. Zo'n paradijsvogel heeft vast wel een rare moeder... die jarig is of een kwaaltje... waar de dokter ook geen raad mee weet. Of een boodschappenmanie. Kortom, de goede oude zo is geen spat veranderd. Alleen, de acteurs zijn figuranten geworden. <tus> In hun zogenaamde eigen leven. Bedacht door anderen. Eigenlijk staat nu iedereen dus voor gek. 0800-1121 Als u denkt te weet En geef mij ook een leuke culturele tip uh, Ik ga nog een keertje Jan van der Smit draaien uh, Van zijn album In de Weide Specialist heet het nummer Ik zoek een specialist Voor mijn geest Een wijze heer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 En mijn ideeën nooit een plek heeft in het gebied. Ik zoek een specialist voor mijn hart Een chirurg met fijn gevoel voor als ze met haar opdracht start Het liefst een vrouw vrouwen zoals men aanneemt Meer van het verstand. Daar is niks verkeerds aan als je langs de weg staat met een lekker band. Maar ik zoek iemand die de boezem en het atrium verbindt. En het ventrikel weer een plek geeft in het gewin. Als het gebind, het dan begeeft. En ik heb toch nog overleefd? Ben ik dan de enige die rouwt over de strijd van man en vrouw? Over het lot en overkomen, wat en scheiden, wat en bond, Ach, wat kan het iemand echt iets schelen? Nee, maar het maakt het niet rond. En ik zoek een specialist voor mijn ziel: een psychiater met instinct. Die mij doortast van kruin tot hiel Het liefst een kind want zoals men laatst heeft aangetoond Functioneert het heel succesvol door eenvoudig en gewoon Maar wat te dolen zonder doel, zonder beleid Van niks bewust wellicht, het beweegt slechts in de ruimte en de tijd Ja ik zoek iemand die mijn ziel met het oneindige verbindt zonder idee van een of slag of spijt. De telefoon. Nou, René, waar was je nou? Was je even naar het toilet of uh, naar de keuken of wat? Nee, de verbinding werd zomaar verbroken. Nou, ik hoor de radio op de achtergrond, die moet je uitzetten, dat weet je toch? Oh, oh, oh. moet, moet, poepen moet. Ik geef hem uit. Oké. Okay. Alsjeblieft. Goed. Uh, wat denk je dat het antwoord is, René? Ik dacht Ghostwriter. Wat is dat, Ghostwriter? Ja, dat is zo iemand die kan uh, van die personages waar je het over had... van soapseries, die dan weer terugkomen. Ik denk, nou, als je dat 1 en 1 plus 2 doet... dan kan het wel eens een ghostwriter zijn. Nee, ghostwriter is iets anders. Dat is iemand die schrijft namens iemand... Nou goed, maakt niet uit. En... Ja, dat begrijp ik. Nee, het <laughs> is fout, René, het is fout. Uh, dat René, is jammer. en hebt ja. geen, je hebt geen culturele tip. Hoe komt dat? Lees je nooit een boek, kijk je nooit een film, ga je nooit naar het museum... Ik kijk wel eens een film. museum ben ik heel lang niet geweest. Lees je wel eens een boek? een boek heb ik voor het laatst... Uh, ik geloof voor de eindexamen gelezen. <laughs> Luister je wel eens naar een plaatje? Uh... Ja, de radio. Oké, okay, goed. Nou, dat vind ik een dat hele goede culturele tip, de radio. Hé hey, René, ik wens je goede nacht. Doeg. Ja, jij ook. Ik zal verder blijven denken. Is goed. Dag. Okidoki. Dag. Willem. Ja, hallo. Je weet het nu wel? Daar ben ik weer een, Ik hoop het. Wat is het? Ik, ik hoop het, Adelie. Ja? Uh, ik dacht uh, reality uh, soaps in het algemeen. Real life soaps. Je hebt helemaal de spijker op de kop, Willem. Hartstikke ja. goed. Blijf aan de lijn, dan noteren we je gegevens... en dan krijg je een knijpkant toegestuurd. Oké? Okay? Ja. Goed. Ja. <hums> Oké, okay, dag. Bedankt. Uh, de Koen Ridders uit Maastricht. Ik moet ze toch eens uitnodigen. Uh, hier is Junglemans. Hier komt Junglemans. Ik ben Junglemans. Da zeg ik ja. Ik ben jungleman's. Da zeg ik ja. In de jungle ben ik de boss. Ik ben jungleman's. Hij hey, is. Ik ben Junglemans. Hij is Junglemans. Elke keer als ik een vrouw zie, dan denk ik, wat is dat? daar ga ik achteraan, wijzen ze me na. Ik loop al jaren te flaneren, langs een vol terras. Ik voel me dan de King der Jungle in mijn nieuwe jas. Want ik ben Jungle Moms. Dan zeg ik ja. In de jungle ben ik de baas. Ik ben. Jungle Moms. Hij is. Jingle Jingle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 JUNGLE MONDS Ik ben JUNGLE, hey ben. Jungle Nou, we schuiven helemaal over van de Koen Rinners uit Maastricht naar um, Milt Buckner. Dat is te vinden op de Blue Note. Trip 6, something old, something blue. Goed, dit was het uh, tweede uur. Uh, volgende uur gaan we natuurlijk weer lekker hoorspel op herhaling doen, dus uh, tot zo, tot na het nieuws.